uur. Dit is Radio 1 Het Bert van Sloten. Goedemiddag, in Italië wordt nu bijna gefinist voor de Giro. Dat straks live, nu eerst het nieuws van de NOS met Ewart de Jong. 17 van de 19 asielzoekers die in het detentiecentrum op Schiphol... in hongerstaking waren gegaan, eten weer... Twee asielzoekers weigeren nog steeds te eten. Naar verluid gaat het om niet uitgeprocedureerde asielzoekers die ontevreden zijn over hun behandeling. De advocaat van een asielzoeker uit Cyprus vindt de actie geen goed idee. Ik zeg u eerlijk dat ik als advocaat me niet met daarmee bemoei. En als mijn cliënt mij nu zou bellen zou ik alleen maar zeggen hou op met die hongerstaking. Want dat heeft met uw procedure niks te maken. Het ministerie van Veiligheid en Justitie liet eerder weten... dat artsen de hongerstakers goed in de gaten houden. Asielzoekers die op Schiphol landen worden vastgezet. Dat mag, omdat ze formeel nog niet in Nederland zijn. Een vluchtende automobilist heeft in Etteleur twee meisjes aangereden. Een motoragent zag twee mannen ruzie maken op een kruispunt en kwam tussen beiden. Een van de twee mannen wist te ontkomen en vluchtte weg in zijn auto. Een paar honderd meter verder raakte hij twee kleine meisjes op de fiets. Een van de meisjes raakte gewond aan haar voet. De ander is er slechter aan toe. De politie. Voor haar is ook de traumahelikopter gekomen. Uh, zij is ter plaatse gestabiliseerd en ze is per ambulance naar een ziekenhuis in Rotterdam vervoerd. En daar is vastgesteld dat dit kindje een schildbasisfractuur heeft opgelopen door de aanrijding. De politie heeft de ruziemakers gearresteerd en naar het bureau gebracht. De Italiaanse oud-premier Giulio Andreotti is op 94-jarige leeftijd overleden. De christendemocraat Andreotti zat in 33 regeringen in het naoorlogse Italië. Hij was zeven keer premier en tientallen malen minister... voor het laatst in 1992. Andreotti was in Italië een van de meest invloedrijke politici in zijn tijd. Hij hielp mee bij het ontwerpen van de nieuwe grondwet. Na de Tweede Wereldoorlog zat 60 jaar in het parlement... en aan het einde van zijn politieke carrière... begon een onderzoek naar beschuldigingen dat hij innig banden had met de Siciliaanse maffia. Uiteindelijk werd hij ontslagen van rechtsvervolging... omdat de feiten waren verjaard. In de Belgische wetteren mogen de 500 geëvacueerde inwoners... na het treinongeluk van zaterdag weer naar huis. De terugkeer is om twee uur begonnen en gaat heel geleidelijk... zegt de Vlaamse Omroep VRT. De veiligheidsdiensten gaan eerst binnen, meten of er nog giftige stoffen in de huizen zitten, spoelen het water door en als dat allemaal veilig is, dan kunnen de mensen terug naar huis. En dat zullen eerst die groep mensen zijn die niet bij kennissen, vrienden of familieleden hebben overnacht. De bewoners moesten in de nacht van vrijdag op zaterdag hun huis uit nadat een goederentrein met giftige stoffen in brand was gevlogen. Het nieuwe ijsstadion in Heerenveen moet 81 miljoen euro kosten. Dat staat in het bidboek voor het nieuwe Tialf. Het ijsstadion in Heerenveen dient mee naar de status van nationale topschaatsbaan. Andere steden die meedoen in de strijd om het schaatsmecca van Nederland te worden zijn IcEDrome in Almere en Transportium in Zoetermeer. Afgelopen week zijn er drie plannen gepresenteerd bij de KNSB en het NOC-NSF. Het bidboek van Thielf is tegen de afspraken met de sportorganisaties in te vinden op internet. De bidboeks van de andere steden zijn nog niet openbaar gemaakt. Moleculair oncoloog René Bernards en hoogleraar archeologie Wil Roeproeks... hebben de prijs voor Academie academiehoogleraren... van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen gekregen. Ze kregen elk 1 miljoen euro voor een zelf te kiezen wetenschappelijk doel. De Academie van Wetenschappen kent elk jaar aan twee onderzoekers een oeuvreprijs toe. Bernhard is volgens de Academie een van de internationale pioniers... in het onderzoek naar genetische verschillen tussen tumoren. De jury noemt de invloedrijkste archeoloog van Nederland, van Nederland. Hij doet onderzoek naar onder meer Neandertalers en naar de migratie van de eerste mensen. Het VARA-programma De Wereld Draait Door krijgt per 1 januari 2014 een nieuwe zender en een nieuw tijdstip. De show van Matthijs van Nieuwkerk verhuist naar Nederland 1 en wordt dan tussen 7 en 8 uur uitgezonden, gevolgd door het 8 uur journaal van de NOS. De raad van bestuur van de Nederlandse publieke omroep moet het voorstel nog goedkeuren.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 Ondanks de meivakantie toch 22 files, goed voor 80 kilometer. Een paar opvallende files door ongelukken. Op de A15 Rotterdam naar Gorken staat tussen Hendrik Ilo-Ambacht... en Haringsveld-Giesendam 10 kilometer. Bij Haringsveld-Giesendam is alleen de vluchtstrook open. Rijdt u nog in de regio Rotterdam... kunt u het beste bij Knopend Riddenkerk de Borden Breda-Oosterhout volgen. Dat de A27 Breda richting Utrecht is een ongeluk gebeurd... bij Knopend Hooipolder bestaat inmiddels 4 kilometer. Bij Knopend Hooipolder is de rechterrijst ook dicht. Nog 44 seconden en dan hoort u Rob Zaatberg. Nou nou, tegels zetten? Ja, jouw klus verdient een echte vakman. Wie gaat vanavond winnen bij De Avond van de Jonge Muzicus? Lucie, Lisbeth, Joost of Manuel. Ze spelen alle vier met het Nederlands Kamerorkest en een vakjury beslist. Kijk straks naar De Avond van de Jonge Muzicus. Vijf voor half negen bij de NTR op Nederland 2.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 Ik weet uh, heel goed dat het tijd zal nemen. Maar in tien jaar zijn mijn volk onafhankelijk worden. Maar beginnen in Italië. Want daar is overleden Andreotti. De oud-premier, zevenvoudig premier van Italië. Hij heeft in 33 kabinetten gezeten. En vandaag vanmiddag is hij op 94-jarige leeftijd overleden. Correspondent Rob Zoutberg. Rob... Ja, hoe moeten we hem eigenlijk omschrijven? De een zegt, geloof ik, go goddelijk. En de ander noemde hem een fariseer of een Belzebupper. Ja, Belzebupper, een Satan, een boze geest. Il Divo, of was hij dat toch? De ster. We hebben het over een man die geboren, was in 19, werd, in, geboren werd in 1919. Schoon, zoon van een schoolmeester was. En na de oorlog, eigenlijk onmiddellijk... Eh, na de Tweede Wereldoorlog, in de politiek hier... Terecht komt hè, en dan krijg je dat leven waarin hij inderdaad zeven keer premier is. De eerste keer in 1972, maar ook hè, dan, dan toch die Belzec-boep vol polemiek. Hè, weigering om te onderhandelen in die jaren zeventig met de Rode Brigades. Als die zijn partijgenoot Aldo Moro ontvoeren en hem in een reactie daarna doden. Andriotti had ook relaties, we steeds gezegd, met de extreemrechtse vrijmetselaarsloge P2, de omstreden Vaticaanse Bank, de Maffia. Waarbij natuurlijk uh, hier het meest weer terugkeert. Hè, die getuigen die destijds zei Hoe Andreotti destijds de wang kuste van Toto Riina De onbetwiste baas van de uh, Cosa Nostra. Maar goed, we hebben het wel, uh, Bert, over een evenwichtskunstenaar. Nou, machtversluit, wie het het niet heeft. Nee, want ik zei al, 33 <laughs> kabinetten, dat is gigantisch. En al, ik heb eens even snel zitten narekenen. 60 jaar politieke geschiedenis. Ja, dit is 60 jaar politieke geschiedenis van het land. En, uh, de de, de televisiezenners hier die staan er natuurlijk bol van. Hè? Mensen kunnen inbellen op het programma uh, herdenkingsprogramma rond Andreotti. En iemand die merkte op, Andreotti staat voor het, al het goede en al het kwade... dat dit land ooit heeft voorgebracht. Kijk, die man stond natuurlijk aan de wieg van het Italië... dat na de oorlog kon opbloeien. Hè? Het Italië met al zijn vrijheden maar een land natuurlijk ook waarin politieke fracties lijnrecht tegenover elkaar stonden... en elkaar soms ja, op leven en dood letterlijk elkaar bestreden. En die, die, die Andriotti die groeit daar in mij... en valt ook precies binnen dat machtspel dat in Italië gespeeld wordt... ook internationaal, een, een geschiedenis van koude oorlog... Maar je ziet ook meteen dat na de val van de muur... zijn rol snel voorbij raakt. Want dan heeft hij ineens niet meer alle touwtjes vast... die hij zo altijd zo goed in vasthield. Dan gaat er andere mechanismes werken. Ja, is er nog wel ook respect voor, uh, voor deze man? In al die programma's waar jij het over hebt? Ja, nee, hij wordt aan alle kanten wordt hij, wordt hij bewierookt. Hoor. Uh, natuurlijk door zijn voormalige partijleden... van die Democratia Cristiana. Hij uh, wordt genoemd een man die zijn ware plek... in de geschiedenisboeken nog zal krijgen... Premier Letta heeft het over een hoofdrolspeler van de democratie. Maar ja, goed, uh, nogmaals, die polemiek rond zijn persoon, die wordt nergens onder stoelen of banken gestoken hoor. En je ziet nu hier bij zijn huis in Rome, aan de Corso Vittoria en Manuele, er zijn heel veel nieuwsgierige journalisten, cameraploegen, uh, omstanders met, met mobiele telefoontjes, een beetje te wachten op wie daar naar binnen komt. Daar druppelen mensen naar binnen. Maar uh, men maakt zich hier op voor een begrafenis morgen. En dat weten we nu al van, dat wordt geen grootse staatsbegrafenis... maar meer iets in een ja, kleine bescheiden kring. Morgen wordt hij dus begraven. Dankjewel, Rob Soutberg. Omstreden en geliefd, daar hebben we het over Helmin Wiels. Politicus werd gisteren doodgeschoten in Willemstad. Tien jaar lang hield hij de politiek op Curaçao flink bezig. En met succes. We gaan het programma Gobierno en Politica. We gaan het met de politieke lider van het soberan. Helm in Wiels in zijn dagelijkse radioprogramma. Vanaf het moment dat hij de politiek instapt, voert hij campagne tegen corruptie en foute bestuurders. Hij wordt bekend door zijn strijd voor onafhankelijkheid. Hij wil zich losmaken van Nederland, dat zich volgens hem nog steeds koloniaal opstelt. Mensen die beseffen dat Nederland een dikke vinger in de pap heeft... en uh, die gevoelens, dat kan je niet drukken. Helmi Wiels neemt geen blad voor de mond. Tijdens een protestactie in 2008 tegen het Nederlandse beleid dragen de demonstranten onder zijn leiding een Davidster. Je mag voor je mening uitkomen, je moet voor je mening uitkomen in een democratie. Alleen wanneer dat gepaard gaat met uh, bommeldingen, met bedreigingen van mensen... met het gebruik van een Davidster om je eigen argumenten kracht bij te zetten... Ja, dan zit men er echt op een verkeersspoor. Ook een andere vermeende uitspraak leidt tot verontwaardiging. Vooral de PVV refereert daar regelmatig aan. Ik citeer. Laat de Nederlanders maar komen, de bodybags liggen klaar. Wiels zelf ontkent dat hij die uitspraak ooit heeft gedaan. Hebt u, hebt u, hebt u de um, um, opnames? Uh, ongetwijfeld, maar die heb ik niet klaargestaan. Nee nee, nee, nee, nee. U, u bent, heeft Ufd ook dat niet gezegd? Luister, ik heb dat nooit gezegd. Als u dat, die opname kan vinden... Zoek het graag alsjeblieft voor mij. In 2012 wint zijn partij, de Pueblo Soberano, de verkiezingen op Curaçao. Uitslag betekent dat wij blijven groeien. En dat het bewustzijn van mijn volk blijft groeien. En dat de bewustzijn richting onafhankelijkheid en zelfstandigheid blijft groeien. Wiels blijft zelf parlementariër, stelt fraude aan de kaak... en probeert een einde te maken aan corruptie. Corruptie is ongehoord en corruptie ondermijnt de democratie. Dat zijn mijn prioriteiten. De band met Nederland blijft gevoelig, maar zijn toon wordt minder fel. Minister Plasterk heeft een goede band met hem. En eigenlijk vanaf het allereerste gesprek... Ja, dat heb je wel eens. Dan heb je gewoon het gevoel van ja, deze man die deugt en, uh, en uh, verdient, verdient respect en vertrouwen. Tot vlak voor zijn dood droomt Helmin Wiels van de volledige onafhankelijkheid van Curaçao. Ja. Als we het goed doen, dan kan je in een jaar of tien uh, zover zijn. Maar dat bepalen wij. Het is mijn volk uh, die de data hoe en wanneer bepaalt. In een, in een referendum bedoelt u? Natuurlijk. Vannacht werd hij dus doodgeschoten in Curaçao. Dat betekent ook in Nederland veel aandacht daarvoor. Onder andere bij de radiosender Brazza in Rotterdam. Daar maken ze een extra uitzending... naar aanleiding van het overlijden van Helmin Wiels. Marcel Bril is erbij. Marcel, is dit de muziek die ze op dit moment uitzenden? Ja, ze zijn begonnen ongeveer een kwartier geleden. Ze hebben een inleiding gehouden, de presentatoren. Maar nu is er even uh, ruimte voor muziek. En voor mij is dat ook de mogelijkheid om even uh, met Marciano Daans te praten... die net ook in de studio zat mee te presenteren. Initiatief nemen van Radio Brasa. Hoe gaat het tot nu toe, die extra uitzending? Um, je merkt toch wel van dat we alle drie in de studio zitten... met, met uh, uh, bepaalde gevoelens van hoe hiermee om te gaan... Um. En vinden ook van dat het moeilijk is om vooraf aan de hand van een draaiboek... dit soort gebeurtenissen te beschrijven. En dat moet je ook niet willen. Je moet gewoon proberen te duiden van nou ja, goed, hoe het op je overkomt. Dat kun je delen met de mensen. En je kunt er geen gemaakt verhaal van maken. Zo zitten wij dat ook bij. Ja, want voor jullie is het, is het moeilijk ook. Want het is niet alleen dat jullie een radioprogramma moeten maken. Maar er zijn ook heel erg betrokken presentatoren die geboren zijn... gewoond hebben op Curaçao. Klopt, inderdaad. Ehm... Um, Edson, die heeft geboren getogen Curaçao naar. heeft gewoond uh, verschillende delen van Caribische Nederland. Uh, Imro, die heeft uh, ge, jarenlang gewoond en gewerkt. En je merkt van dat uh, dit echt, nou ja goed, de Rauwpindak echt heel diep hen uh, getroffen heeft. En zo zitten we eigenlijk alle drie ook in de uitzending van, nou ja goed, waar vandaan gaan we dit oppakken? We moeten toch ons verantwoordelijkheid nemen als, als bescheiden medium om daar uh, ja, achterban van op de hoogte te stellen en verder mee uh, op weg te helpen. U, u, uw achterban is onder andere, zijn onder andere mensen die op Curaçao geboren zijn... en nu in Nederland uh, uh, wonen. Heeft u enig idee hoe dat in die wereld is aangekomen? Bij die mensen? Um, heel erg schokkend. Um, heel triest. Een uh, aantal van hen vandaag gesproken. Het moet heel de hele dag regende bij ons de woontjes. En je probeert elkaar op te vangen. Wat heel erg opvalt in de reacties, zeker van... van de, de relatief uh, betrokken burgers, uh, dat zij het moeilijk vinden om zich publiekelijk te duiden. En het veel meer ook een zaak vinden van, van de politiek om zeg maar, de media op te zoeken en hun gevoel te uiten. Hoe komt dat, denkt u, dat de mensen dat moeilijk vinden? Uh, de mensen vinden dat moeilijk omdat ik denk het ook zit een beetje in... in... Uh, de houding die de mensen op het eiland en mensen van Curaçao eigenlijk ook hebben... Uh, om zich niet zo gauw publiekelijk uit te laten. En als je dat bijvoorbeeld gelijk met het aandeel van ons achterban, de Surinames of de Carverianen... dat zij wat meer gereserveerd zijn en een stukje bedachtzamer. Uh, zo zou ik het eigenlijk willen uitdrukken. Het betekent niet dat ze niet geraakt zijn, maar ze vinden het moeilijk om zich te uiten. Ze zijn veel meer inderdaad van, van, van, van, van huis uit gewend om daar eens rustig binnenshuis te overwegen... van uh, hoe daarmee om te gaan... En niet nou ja, goed, direct heel erg snel hun reactie te uiten. Dat, dat is eenmaal zo. En daar hebben wij rekening mee te houden. Ik gaat nog een paar uurtjes door. Snel naar de studio. Want de muziek is bijna afgelopen. Dank u wel. Tijd voor ons dan om naar de verkeersinformatie te gaan. John Soka, John, iedereen op tijd thuis voor de barbecue? Nou, niet echt iedereen hoor. Nog wel, wel eh, 19 files. Die zijn wat later thuis, denk ik. Goed, toch een paar opvallende files op de A1 richting Amsterdam. Daar staat door een ongeluk bij Klopenhoeverlaken 5 kilometer. Dat is wel goed nieuws, want allerlei rijstoken zijn inmiddels weer open. Veel vertraging nog op de A15. Rotterdam richting Gorkem. Daar staat dus Hendrikilo Ambacht en haringsveld giesendam 10 kilometer na een ongeluk. Bij Haringsveld-Giesendam is alleen de vluchtstok open. Rijdt in de regio Rotterdam met hij onderweg naar Nijmegen, kunt u het beste bij knopen. Ridderkerk te Borden. Breda, Oosterhout-Volgen. Dat de A27 Breda naar Utrecht is een ongeluk gebeurd bij Kloop het Hooiepolder. Dat staat 5 kilometer. En daar is de rechterrijst ook afgesloten voltallige oppositie in de Tweede Kamer... wil nog meer informatie van staatssecretaris Wekers van Financiën... over de toeslagenfraude door Bulgaren. En een van de oppositieleden die vragen heeft gesteld en nog meer wil weten... is D66-Kamerlid Steven van Meijenberg. nu aan de lijn. Goedemiddag. Goedemiddag. U had tot half vijf vanmiddag de tijd om extra vragen te stellen. Hoeveel vragen heeft u gesteld? Nou, we hebben een heel setje, dus we hebben wel twee kantjes vol... denk ik, met z'n allen bij elkaar uh, verzameld. En wat wilt u weten? Nou, wij willen bijvoorbeeld weten om hoeveel uh, geld gaat deze vrouwdezaak uh, met Bulgaren nou eigenlijk. En dan zijn er ook nog 279 andere grote vrouwdezaken blijkt. Daar zijn we erg van geschrokken. En ook ja, maar... daar willen wij van weten om hoeveel geld gaat dat. Want dat waren niet die zaken met die Bulgaren. Dat waren echt aparte zaken. Ja, zo hebben wij dat ook begrepen. Er is dus één zaak met Bulgaren en nog 279 andere zaken van grootschalige fraude met toeslagen. En daar willen wij echt uh, meer informatie over. Want u wilt weten wat voor soort fraude dat is, of dat vergelijkbaar is... en ook hoeveel geld ermee gemoeid is. Precies, en hoe er ook is tegen is opgetreden. Dus zijn er mensen opgepakt, zijn er mensen vastgezet... zijn daar boetes uitgekeerd, is daar geld teruggehaald. Dus een hele zee aan vragen. En in die zin heeft de brief van de staatssecretaris vorige week... bij ons alleen maar extra vragen opgeroepen. Ja, het is meer vragen dan antwoorden eigenlijk. Ja, en dat is toch een hele, heel, heel opmerkelijk. Hè. De staatssecretaris heeft ons laten weten dat hij van niks wist. Hij was blijkbaar de enige waar dat dan voor gold blijkt uit de brief. Maar hij wist, mag ik toch aannemen wel... dat er zo grootschalig met toeslagen werd gefraudeerd. 280 zaken... 180 in de laatste anderhalf jaar. Dat vind ik echt een uh, schokkend getal. Maar heeft de staatssecretaris het dan niet goed gedaan? En dan heb ik het even niet over het voortreject... maar over die brief van afgelopen vrijdag... dat er nou weer zoveel vragen overheen komen. Nou, hij heeft in de, in de brief gezegd... ik wist niks van deze concrete zaak. Nou, Ik geloof de staatssecretaris op zijn woord. Maar als hij dan tegelijkertijd zegt... dat er nog zoveel andere zaken zijn... Systematische fraude noemt hij dat. Dus dat is niet u of ik die iets verkeerd doet voor ons eigen gewin. maar grootschalig criminele fraude. Zo lees ik dat tenminste. Ja, dan wil ik natuurlijk wel weten wat er nou aan is gedaan. en hoe lang hij dat al wist. Ja. Is dit ook niet een soort manier om de staatssecretaris nog een klein beetje te laten bungelen? Mag ik dat zo zeggen? Nou, volgens mij heeft de staatssecretaris uh, met, uh, met de informatie die hij ons heeft gegeven vooral heel veel vragen opgeroepen. En ja, volgende week gaan wij we met hem in debat. Dan is het belangrijk dat we echt de goede informatie hebben. om ook echt daar met hem te kunnen doorvragen. En uh, dan moet hij ons daar maar alle vragen die wij nog hebben verder wegnemen. En wanneer komen nou de antwoorden op al deze vragen? Ja, de staatssecretaris heeft gezegd dat we die vrijdag krijgen. Nou, dat was vorige week ook zo. Toen hebben we daar lang op moeten wachten. Ik hoop dat die ze deze keer netjes naar ons uh, toestuurt op tijd. En dan kunnen wij ons het weekend goed voorbereiden op dat debat... van deze staatssecretaris heeft nog een heleboel uit te leggen. Ja, maar dat debat is volgende week. En dan wordt er beslist over de politieke toekomst van de staatssecretaris. Of is bijvoorbeeld de minister uh, Asje, die er wel van wist, uh, ook uh, in vragen? Nou, Er blijken heel veel ministers uh, of departementen in ieder geval van te hebben geweten. En ja, het feit dat natuurlijk minister Ascher het een maand eerder weet... dan de politiek verantwoordelijke staatssecretaris Wekers... Ja, dat is wel heel opmerkelijk. Ja, En wat voor politieke conclusie verbinden we daar dan aan? Nou, dat roept wel vragen op over de informatiepositie van de staatssecretaris. En uh, hij uh, kan nu onze vragen beantwoorden. En dan in het debat kan hij toelichting geven. En daarna trekken wij ons politiek oordeel. En dat gebeurt volgende week. Meneer Van Weijberg, ik dank u wel voor het gesprek. Graag gedaan. Factory, ze hadden één hit destijds in 1984. En dat was deze, It Feels Like Heaven. 17 van de 19 hongerstakelende asielzoekers op Schiphol, die eten weer. Het gaat om niet uitgeprocedeerde asielzoekers... die een week lang niet aten omdat ze ontevreden zijn over hun behandeling. Matthijs van der Wiel was bij het detentiecentrum op Schiphol. staat aan de overkant van de snelweg bij de polderbaan... een splinternieuw complex, pas een paar maanden open... Hoge witte betonnen muren met een kunstig bolletjesrelief. Het is het enige frivole. Bovenop die muren zijn stroomdraden gespannen. 450 cellen zijn er. Volgens justitie is de detentie hier humaner dan in de vorige gevangenis op Schiphol. Tegenstanders noemen het de uitzetbaaiers. Een deportatiecentrum zelfs. Ze demonstreren hier twee keer per maand. Maar vandaag niet. Vandaag is er aan de buitenkant niks te zien of te merken van de hongerstaking binnen. Loop je om het gebouw heen, dan kun je wel een klein beetje naar binnen gluren. Aan het einde van de gang, het uiteinde van de vleugels van het gebouw, zijn er getinte ramen. De celdeuren staan open, dat kun je zien. En je ziet de mannen daarbinnen die tegen de ramen aanhangen. Eentje zwaait. Jasper Kuipers is adjunct-directeur van Vluchtelingenwerk Nederland. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat heeft het voor zin om niet te eten als niemand dat ziet of hoort eigenlijk? Ja, een hele goede vraag. Uh, het is natuurlijk een, echt een, een wanhoogstaat van deze mensen. Maar het geeft wel aan uh, uh, ja, hoe machteloos uh, zij zich voelen... en hoe schrijnend de situatie voor de, deze mensen in het detentiecentrum is. Want ze voelen zich machteloos. Ja, deze mensen zijn naar Nederland gekomen om uh, asielbescherming te vragen. Vaak omdat ze uh, vervolgd worden in hun eigen land of een, een oorlog uh, ontvluchten. En uh, Nederland, uh, als je in Nederland via land uh, komt, dan kun je je asielaanvraag uh, uh, in een open centrum uh, afwachten. Maar kom je via Schiphol of via de lucht, dan, uh, dan kom je in een gevangenissetting terecht. En dat is voor deze mensen vaak heel onbegrijpelijk. Ja, je voelt het onterecht omdat je wordt ingesloten terwijl je niks gedaan hebt. Dat is het. Ja, deze mensen, als ik daar kom, zeggen ze ook van... Hè, wat heb ik gedaan, ik ben geen crimineel. Ik kom hier juist om, uh, uh, om, om, om te vluchten en om bescherming te vragen. En het is, het is voor deze mensen heel moeilijk om uh, te begrijpen... waarom ze soms maandenlang uh, opgesloten worden. Ja, dan daar hebben wij ook contact gehad met No Border Network. Dat is een organisatie die opkomt voor de rechten van asielzoekers. En die zeggen dat deze asielzoekers zwaar onder druk zijn gezet... om weer te gaan eten. Hoort u die geleiden ook? Nou, daar is mij niets van bekend. Uh, op dit moment weet ik niet zeker waarom deze mensen zijn uh, uh, gestopt met hun, met hun hongerstaking. Uh, ik kan me wel uh, voorstellen dat er uh, vanuit de overheid onderhandeld is... met de hongerstakers, om te kijken van... Hè, het gaat natuurlijk om, uh, om mensenlevens. Je moet zo'n uh, situatie niet, uh, niet lichtzinnig nemen. Dus ik neem aan dat er gesprekken zijn gevoerd... en dat het resultaat daarvan is geweest dat de mensen weer zijn uh, gaan eten. Maar waarom uh, eigenlijk worden ze vastgezet als ze wel via de lucht komen? Want terwijl, wat u zelf net zegt, als we op andere manieren ons land bereiken... dat niet het geval is. Ja, dat is een hele goede vraag. Volgens uh, de staatssecretaris van uh, Veiligheid en Justitie, meneer Teven bewaakt hij op deze manier goed de Europese buitengrenzen. Wij, Vluchtelingenwerk Nederland, heeft recent nog samen met de VN-Vluchtelingenorganisatie UNHCR een rapport uitgebracht... waarin wij zeggen dat het niet noodzakelijk is om mensen aan de grens in de gevangenis de asielprocedure te laten doorlopen. Er zijn hele goede alternatieven voor. En... Uh, ja, als het zoals het met deze groep gaat om mensen die maandenlang worden gedetineerd... dan zou je zelfs kunnen stellen dat dat in strijd is met de mensenrechten. Ja, en de menselijke maat, dat is een uitspraak ooit van TV in een ander debat... Hè, met die Dolmatov, die Russische activist. Is die hier uit het oog verloren, wat u betreft? Nou, wat ons betreft zeker. Uh, het is niet proportioneel, uh, zoals dat dan uh, duur heet... om mensen maandenlang in onzekerheid in een, in een gevangenis te zetten... als een enige uh, misdaad tussen aanhalingstekens is... Dat ze, dat ze bescherming nodig hebben. Ja, en eigenlijk zou de politiek hierover moeten praten... Positief zouden we hierover moeten praten. Uh, Vluchtelingenwerk Nederland gaat daarom ook uh, volgende week beginnen... met een petitiecampagne die wij aanbieden aan de staatssecretaris. En we hopen dat er in de Tweede Kamer ook goed gedebatteerd zal worden over dit onderwerp. Meneer Kuipers, ik dank u wel. Jasper Kuipers was dat, adjunct-directeur van Vluchtelingenwerk Nederland. Graag gedaan. Het is drie minuten voor half zes, rintje rit, maar dan die keer terug... het komend seizoen in de schaatsport. Viervoudig wereldkampioen Allround in het bezit van zes Europese Allround-titels. Hij nam afscheid in 2009 in een vol t Ik wou stiekem tussen de achterdeuren doorzijd snieken... en uh, op deze manier afscheid nemen met zoveel mensen... die er allemaal toe zijn gekomen, uh, echt onbeschrijfelijk. Ja. Zien we je er wel terug in het schaats? Uh, mijn hart ligt bij het schaatsen, dus ga er maar vanuit dat... Uh, dat ik zeker wel eens weer wat in het schaatsen ga doen. Absoluut. Ja, en dat moment is nu aangekomen. Goedemiddag, Rentje Risma. Ja, goedemiddag. En dat gaat gebeuren bij het gewest Friesland. Uh, ja, in eerste instantie uh, wel voor dit seizoen. Uh... Uh, Gewest had trainers nodig en uh, ik werd benaderd. En ja, ik was ook al met de trainingscursus was ik al begonnen bij de KNSB. vanwege ja. andere werkzaamheden en niet echt een uh, stok achter de deur om die cursus snel af te ronden. Omdat ik niet echt betrokken was bij een, uh, bij een schaatsploeg. Ik bleef het eigenlijk een beetje liggen. Dus die combi die kwam mij nu, uh, nu heel goed uit. En, uh, nou ja, want ik zou zeggen, Rintje Ritsma toch eigenlijk degene die het commerciële schaatsen in Nederland een beetje op de kaart heeft gezet. Die gaat een grote ploeg meteen trainen. Nou, ik denk dat het wel goed is om, uh, om eerst een beetje ervaring op te doen in een, uh, in een uh, ja, toch iets met alle respect uh, een lagere klasse. En ja, het gewest, we hebben wel goede talenten in het gewest. Maar ja, dat is uh, dat is niet meteen internationaal niveau. Dus we proberen ze snel op nationaal niveau uh, te krijgen. En er zitten al een aantal schaatsers bij die, uh, die op nationaal niveau zitten. Ja, en die proberen we gewoon uh, goed genoeg te maken om, uh, om richting commerciële ploeg te gaan. Ja, en dit is ook voor Rintje Ritsma dan eigenlijk een soort opstapje naar wellicht het grotere werk? Wellicht uh, in de in de toekomst, ja. Kijk, voor mij is het nu. Uh, ik heb gezegd van uh, ik ben uh, minimaal uh, één keer in de week ben ik in ieder geval beschikbaar om, uh, om wat voor het gewest te doen. Maar in de opstartfase uh, ben ik er tot nog toe elke keer ben ik er gewoon bij. En als ik tijd heb, ben ik er ook gewoon bij. Maar ja, er zijn ook wel eens uh, drukkere momenten dat ik net even wat minder tijd heb. En dan is het voordeel om het, uh, om het samen met Jan Ikerma te doen en uh, Arjan Wolters. De wat, wat de andere twee uh, trainers zijn van de ploeg. Ja. Dus we proberen dat met z'n drieën zo goed mogelijk uh, in te plannen en, uh, en te doen. En welke namen moeten wij op gaan letten? Welke talenten ga je naar de top uh, brengen? Nou, we hebben een, een redelijk uiteenlopende groep... en uh, de complete selectie is nog niet helemaal bekend... En uh, er zitten een aantal jongens tussen die vorig jaar uh, tegen jongeren aan je aanzaten. Alleen die zijn nog niet, uh, hebben uh, zich nog niet gecommitteerd aan, uh, aan de Friese selectie. Dus uh, ja, ik hoop wel dat die jongens de keuze maken om, uh, om die stap wel te maken. En anders moeten we het echt met, uh, met jonge talenten doen. die eigenlijk nog wel een, uh, een paar jaar groei nodig hebben. Dus hoe zich dat zal ontwikkelen, dat is, altijd, uh, dat is altijd, altijd moeilijk te zeggen. Maar daar zitten nog geen bekende namen tussen. Nee, maar dat komt nog. Want weekenden rint Ritsma een jaar of 30, 40 geleden, toch? Daarom. Uh, uh, ja, het kan snel gaan als het je het hebt dan. Uh, geluid, <laughs> dan kan het snel. Veel succes daar uh, langs, uh, langs de baan uh, komend seizoen. Rintje Ritsma was dat.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 Dat is mooi. We hebben zonder pingel, zonder muziek, zonder iets... Ewout, mag jij droog gaan lezen, zeggen we dan. Ewout kaal, de Jong met het NOS Journaal. Kaal beginnen. Staatssecretaris Wekers moet de Tweede Kamer voor het weekend... voor het weekend extra informatie geven over de toeslagenfraude. Wekers stuurde zaterdagochtend een feiterelaas naar de Kamer... waarin hij melding maakte van 280 gevallen van systematische fraude. Tot nu toe ging het vooral over fraude door Bulgaren. De Kamer wil nu meer weten van de 279 andere gevallen. De VN-commissie die de mensenrechten schendingen in Syrië onderzoekt... heeft afstand genomen van uitspraken van commissielid Carla Del Ponte. Zij zei gisteren dat er aanwijzingen zijn... dat opstandelingen het zenuwgas Sarin hebben gebruikt. De VN-commissie benadrukt dat er geen bewijs is gevonden... voor het gebruik van chemische wapens... door een van de strijdende partijen in Syrië. Op Curaçao zijn de moordenaars van Helmin Wiels, de leider van de grootste politieke partij van het eiland, nog voortvluchtig. Er is nog niets bekendgemaakt over een motief, maar veel inwoners denken dat de daders bij de maffia gezocht moeten worden. Wiels werd gisteren doodgeschoten toen hij vis kocht op het strand bij de wijk Marie Pampoen. De twee daders ontkwamen in een auto. Het nieuwe ijsstadion in Heerenveen moet 81 miljoen euro kosten. Dat staat in het bidboek voor het nieuwe t dat op internet te vinden is. Het ijsstadion in Heerenveen dingt mee naar de status van nationale topschaatsbaan. Andere steden die meedoen in de strijd om het schaatsmekka van Nederland te worden zijn Icedrome in Almere en Transportium in Zoetermeer. 17 van de 19 asielzoekers die in het detentiecentrum op Schiphol in hongerstaking waren gegaan, eten weer. Twee asielzoekers weigeren nog steeds te eten. Het zouden niet uitgeprocedeerde asielzoekers zijn die ontevreden zijn over hun behandeling. En op internet is een handel ontstaan in officiële documenten van de inhuldiging van koning Willem-Alexander. Zo wordt op programmaboekjes van de ceremonie in de Nieuwe Kerk op marktplaats.nl tot 150 euro geboden. Voor het plaatsbewijs van prinses Margriet... dat is voorzien van het gouden embleem van de Staten-Generaal... werd halverwege de middag 30 euro geboden. En voor het goede gevoel, het weer, is hier Peter kuipers Ja, het is vandaag een mooie en zonnige dag. Wel werd het aan het strand vanmiddag wat fris door wind van zee. Vannacht dan blijft het op de meeste plaatsen helder... en koelt het af naar zo'n 8 tot 10 graden. Maar in het zuidoosten is wat meer bewolking... en daar kan ook wat regen uit gaan vallen in de loop van de nacht. Daar wordt het vannacht niet kouder dan een graad of 13. Morgen, dan begint de dag vrij zonnig. Hier en daar komen wat wolkenvelden voor. Het wordt 21 graden in het noordwesten tot 24 graden in het oosten en het zuiden van het land. In de loop van de middag dan ontstaan er met name in het midden en het gehele oosten van het land flinke stapelwolken... die gaan uitgroeien tot stevige buien, mogelijk met onweer en hagel. Overmorgen dan passeert in de middag een storing met wat buien waarachter het afkoelt. En dat luidt een wat koelere hemelvaart in met wisselvallig weer en een temperatuur rond de 15 à 16 graden. En wat is het gevoel op de weg, John Sciolka? Ondanks de meivakantie toch nog 85 kilometer file. Een paar opvallende files door ongelukken op de A1 richting Amsterdam. 5 kilometer bij knopend Hoeverlaken. Alle rijstoken zijn inmiddels weer open. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum. Bij Sliedrecht West vijf kilometer. Ook daar zijn inmiddels alle rijstoken weer open. En op de andere rijbaan op de A15 richting Europort is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen bij knopend Benelux. Daar zijn drie rijstoken dicht. Het gevolg is 6 kilometer file. Op de A27 Bredaan naar Utrecht, bij Oosterhout eh, Oost. Dat staat 4 kilometer, daar zijn de rijstoken weer vrijgegeven. En op de A50, Os-Eindhoven, op beide rijbanen... bij Veghel-Noord staan files van 5 kilometer... op de rijbaan richting Eindhoven is een ongeluk gebeurd... en daar is de rechterrijst ook dicht. En zo de finish van de derde dag van de Giro d'Italia.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 Dan is het Radio 1 Journaal. Ze zijn zojuist gefinisht in Italië. De Giro d'Italia. Sebastian Timmerman is hier. En, Sebastian, de derde etappe van waar naar waar? Uh, Hij ging naar uh, Marina di Acea aan de kust. Werd echt bijna op het strand uh, gefinisht. Uh, ze reden lange, lange tijd ook langs de kust van de Middellandse Zee. Tot de laatste 30 kilometer draaiden ze eigenlijk linksaf. En dan gingen ze het binnenland in naar een klim van derde categorie. Die klim was op zich niet zo heel erg stel, Al ging rijder Hesjedal, de winnaar van ah. vorige jaar van de Giro... daar wel al in de aanval. Verloor uh, gisteren 25 seconden in de ploegentijdrit op Bradley Wiggins. En besloot dus al uh, nu al ten aanval te gaan op de derde dag van de Giro. Dat is ook altijd de charme en het mooie van de Giro. Al de Dat aanval. zien we in de Tour niet, maar in de ronde van Italië wel. Maar die afdaling van die klim, dat was gevaarlijk. Ze kwamen uiteindelijk met zo'n uh, 33 rijders over de top vooraan van die, van die slotklim. En die afdaling was echt bloedlink. De ene uh, haarspeldbocht na de andere... smalle, nauwe passages door dorpjes heen. Veel valpartijen gezien. En op een gegeven moment een aanval van uh, Luca Paolini. Ervaren rijder, 36 jaar, ook goed in de klassiekers altijd. Wond dit jaar de Omloop het Nieuwsblad, eind februari. En toen gingen de uh, rijders uit de Blanco-ploeg... gingen in de achtervolging. Steven Kruiswijk en Robert Geesink met name. En toen ging Kruiswijk ook onderuit. In een van die haarspeldbochten nam Geesink mee. Geesink zat snel weer op de fiets... En kon ook uh, snel weer aansluiten in dat elite groepje... waar ook Pieter Wening in zat. Maar bij uh, Paulini kwamen ze niet meer. Paulini wint dus de etappe. 16 seconden daarachter wint Cadel Evans de sprint... om de tweede plaats voor Hesjedal. Wening wordt zevende, Geesink wordt tiende. Paulini ook de nieuwe leider in het klassement. 17 seconden voorsprong op Wiggins en Uran. Het zit dus allemaal nog steeds heel dicht bij elkaar... eigenlijk qua um, uh, uh, ja. verschillen. Maar het was wel een hele mooie etappe. Maar Kruiswijk, hoe gaat het daarmee? Uh, nou, Hij zat ook... Niet zo snel als gees ik weer op de fiets, maar, maar kon ook weer verder. Dus uh, we zullen vanavond wel horen hoe de schaafhonden eraan toe zijn. Maar hij kon in ieder geval weer verder. Op Goed. De fiets. Morgen gaan we ook weer verder en dan horen we jou weer. Dankjewel, Sebas. Het grote neonatieproces in Duitsland wordt vandaag tot 14 mei. Volgens de verdediging van de verdachten zijn de rechters namelijk partijdig. Het proces maakt veel emoties los. In de rechtszaal, maar ook daarbuiten. De bijdrage is van onze correspondent Tim De Wit. Oh, Twee meisjes van Turks afkomst proberen alsnog de rechtbank binnen te komen. Vinden dat ze recht hebben op een plek bij het proces. Schreeuwen heel hard. Staat en naties lopen hand in hand, maar de politie houdt ze tegen. Al geven ze niet op... Laat me los, laat me los, schreeuwen de meisjes. Ze moeten door vijf, zes agenten worden vastgehouden. Behoorlijk wat politie aanwezig er zijn zo'n 500 agenten in totaal actief vandaag in en rondom de rechtbank. En ook al zijn ze met weinig de demonstranten, ze laten duidelijk van zich horen en ze zijn ook niet te beroerd om wat duw- en trekwerk met de politie aan te gaan. Overduidelijk hebben de autoriteiten geen zin in gedonder op zo'n eerste dag. Er wordt nu geluisterd, begrip getoond. Want ja, er staan inmiddels, denk ik, zo'n 30 camera's op gericht. En dat is toch net de publiciteit waar ze hier in München ongetwijfeld niet op zitten te wachten. Wat verwacht u van het proces, vraag ik aan een demonstrant hier? Ja, dus van het proces zelf. Zou ik nog wat meer opklaring nog erhoffen? Er staan nu vijf mensen voor de rechter, maar. Uit meerdere onderzoeken is gebleken dat er nog wel 130 handlangers van dit neonazi-trio zijn geweest, volgens deze demonstrant. Althans, waarom staan die niet voor de rechter? Dus we eisen een volledige opheldering van wat hier gebeurd is. Die we houden de vraag in wie wij het staatelijk so daar met daarmee verwikkeld. En wat is. mij betreft kun je de inlichtingendiensten wel afschaffen, zegt deze demonstrant. Want die hebben toch wel laten zien dat je daar helemaal niets aan hebt. Ze zijn niets nuttigs en uiteindelijk nu irgendwie opklering tegen rechts er verhinderen als iemand daar toe bij te dragen. Ja, veel Turken, met name veel Duitse Turken, vinden het onbegrijpelijk dat de inlichtingendiensten, dat de politie zo lang niet door heeft kunnen hebben. ...dat het hier om neonazistische moorden ging. Yasemin Naart is een van de Turkse demonstranten, woonachtig hier in München. Is het vertrouwen in de Duitse rechtsstaat afgenomen onder de Turken in, in Duitsland? Ze had erhebliche schrammen bekommen, zou ik behaupten. Het heeft in ieder geval een paar schrammen opgelopen, zegt ze. Dit hadden toch weinigen zien aankomen dat zoiets kon gebeuren in een... Ja, zo'n democratisch land als Duitsland natuurlijk is. Man had dat in het 21e eeuw in een Europese staat wie Duitsland einfach niet verwacht. En daarom is dit proces zo belangrijk, zegt ze. Want hoe meer opheldering er komt, des te groter de kans is dat het vertrouwen onder de Turken in Duitsland weer terugkomt. Tim De Wit maakte deze reportage. Het is bijna kwart voor zes.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 Thing you are, dat kon ik zelf ook al bedenken. Zo heet het. Crame Colton. En het is de single van deze maand. Het is namelijk mei 2013. Bij de ANWB, voor de avondspit zit John Sahoka. Nou, je denkt mijn vakantie, geen files. Maar Dat denk minder ja. waar ja, Bijna 100 kilometer. Een paar opvallende files door ongelukken. Op de A1 naar Amsterdam. Stad bij Knoopend Hoeveelaken, 6 kilometer aan ongeluk. Inmiddels zijn de rijstoken daar weer vrijgegeven. Op de A15 Rotterdam naar Gorken. Bij Papendrecht, 5 kilometer. Dat de andere ruime richting Europort. Staat bij Rotterdam Schauloos, 5 kilometer aan ongeluk. Daar zijn ook de rijstoken weer vrijgegeven. Regio Rotterdam op de A20 naar Hoek van Holland. Een ongeluk bij Moordrecht. Daar is één rijstok dicht... Er staat 3 kilometer file en veel vertraging op de A50 eindhoven os In beide richtingen staan bij Veghel Noord files van 6 kilometer. de rijbaan richting Eindhoven is namelijk een ongeluk gebeurd. En daar is de rechterreis ook dicht. Jeroen Schutheiser is in Rijswijk en daar is spoedoverleg aan de gang... over het tekort aan babymelkpoeder. Babymelkpoeder wordt namelijk massaal opgekocht door Chinezen in Nederland. Jeroen Schutheiser, Jeroen, hebben de fabrikanten en de winkeliers... die aan tafel zaten, een oplossing gevonden? Nou ja, uh, ze gaan in ieder geval een paar dingen doen in de hoop dat dat uh, helpt. Um, elke klant mag maximaal één pak meenemen. Uh, er zijn blijkbaar tonnen supermarkten die uh, twee, drie pakken hebben ingesteld. Maar die restrictie wordt één pak. Um, sommige uh, supermarkten gaan misschien over de toonbank verkopen om toch wat meer controle te hebben over wie die pakken nou eigenlijk meenemen. Dat betekent dat je ze niet uit het schap mag halen... maar dat je ze alleen bij de kassière krijgt. Ja, waar je ook de sigaretten koopt, hè, volgens mij, ja, ja, bij die plek. Um, ja, en de FNLI, de fabrikanten, die willen toch eens graag kijken... hoe kunnen we opkopers het werk nou zo moeilijk mogelijk maken? Want deze producten mogen eigenlijk helemaal niet... legaal in China aan de man worden gebracht. En dan uh, nog een punt. Uh, ze willen zo spoedig mogelijk overleg met uh, de Chinese... ...ambassade om dit uh, probleem te bespreken. Uh, wel interessant is dat uh, de Chinezen blijkbaar niet geïnteresseerd zijn in de huismerken. Nee, het gaat om de, de aanmerken van uh, de babypoeder, uh, zoals de Frisolac, Nestlé en uh, Nutritia. Ja, want ze willen het beste van het beste, hoorden we vanochtend ook op deze zende. De reportage van Marieke de Vries. Maar ja, die handel, ik bedoel, we, we merken er wat van, omdat die schappen uh, leeg zijn. Maar weten we eigenlijk verder hoe die handel georganiseerd is? Dat weten ze eigenlijk niet, uh, want ja, het lijkt me toch sterk dat je 20 pakken koopt en die in een grote doos doet en, en dat dan verzendt naar China. Uh, dus het, het zal misschien op, uh, op een illegale manier via containers gaan of zo, maar uh, we hebben net Philip den Oude gesproken, de baas van de Lee en ze weten eigenlijk niet hoe die handel nou precies werkt, maar dat willen ze dus... Uh, gaan we onderzoeken, samen ook met de overheid. Goed, dat is er allemaal uitgekomen uit dat spoedoverleg vandaag in Rijswerk. Dankjewel, Jeroen was dat. Jeroen Schutijzer. Het is bijna tien minuten voor zes. Gaan we naar Leeuwarden. Kambuur Leeuwarden, die speelt volgend seizoen Eredivisie Voetbal. Maakt veel los in de Friese Hoofdstad. nee, nee hij zit de los. En dan is het Ook als je niet vries bent, hoort u wel ongeveer wat er gezegd is. Maakt veel los, ook bij de burgemeester van Leeuwarden Vertkronen. Hij ging er spontaan van twitteren. Goedemiddag, meneer Kronen." Ja, Kroone. goedemiddag. Ja. En ik lees eventjes voor. Wauw, mijn eerste tweet aller tijden. Is het waard? Kambuur enorm gefeliciteerd. En dan uh, hek je trots. En de wedstrijd was nog niet eens afgelopen. U durft. Nou, het was een uh, paar minuten voor het eind en toen was het 2-0 geworden. Ja. En toen dacht ik, nou, in die paar minuten word ik niet meer... Uh... 2-2 uh, of verliezen. <laughs> want dan had het nou ja, weer dat... niet goed geweest. Nee. Dan het Volendam weer door. Dus het was razendspannend. Ja, precies. Maar opeens gaan twitteren. Hoezo? Nou, ik volg al, al een paar jaar twitterberichten van, van raadsleden, mensen in de stad en allemaal organisaties. Dus dat is geen probleem. Nee, je bent zo gluurder. Maar ik ben een volger. Maar om het uh, zelf te beantwoorden, ja, dan, dan, daar was ik nooit aan toegekomen. Bovendien krijg je dan altijd weer van, ja, waar moet je wel en niet op reageren. Want dan gaan mensen ook het verwachten van de burgemeester. Dat je overal een mening over hebt. Je hoeft niet overal een mening over te hebben, toch, op, op Twitter? Je kan ook zeggen vanavond raadsvergadering zie ik een burgemeester ook wel eens doen. Nou, wat we heel veel twitteren, en dat doen we ook, dat doen we ook als gemeente, we zijn maar een van de eerste, zelfs in Nederland, we twitteren van alles. Over inderdaad raadsvergaderingen, maar ook als er uh, feest op straat is, zoals gisteren, uh, waar mensen wel niet naartoe kunnen. Dus ja. we zijn progressief in twitteren, maar <laughs> ja, dan moet a, ik ook mee. A, alleen u nog niet. Zeg, en, en, maar u, u zat daar niet, uh, u, u, u was in Leeuwarden zelf. Ja, maar in het Leeuwarden stadion was een heel groot scherm... en daar zaten we met 3000 supporters naar het scherm te kijken, wonder ik ook. Dus ik was gewoon echt bij de supporters in Leeuwarden. De club zelf speelde in Rotterdam. Ja. We hebben vervolgens natuurlijk moeten wachten tot de supporters terug waren om twee uur s nachts. Ja, nee, ze speelden in Deventer. Tot... Nee, oh, nee, nee, Rotterdam. Leeuwen, nee, ja, Rotterdam. Precies, ja, precies, want en, in Deventer en... ging Volendam onderuit. Zo zat ja, het, ja. ja, ja. En nou heb ik me laten vertellen dat u ook wel eens naar het stadion gaat... met zo'n prachtige Kambuur-stropdas uh, uh, om. Gaat u daar nou ook een foto van maken en die op Twitter zetten? Nou, maar ik, ik heb mijn foto nog niet gekozen, maar deze suggestie neem ik mee. Dus dat wordt met de clubdas. Dat ja. moeten we in ieder geval nu maar doen, uh, want we zijn nu echt heel blij met deze... Uh, <laughs> uh, ja, ze hebben heel het seizoen prima gespeeld... Maar toch pas in de laatste wedstrijd over Volendam heen. Ja, en zo gaat het in sport. Hè? De ja. laatste dag bepaalt het. En is de burgemeester, want dat is aan de ene kant het voetbalhart wat, uh, wat spreekt... aan de andere kant ook niet een beetje bang? Want nou komen de grote jongens met de grote clubs... Ja, niet zozeer de jongens die op het veld staan... maar ook de jongens die wel eens naast het veld staan. Supporters noemen we die. Komen mee naar Leeuwarden. Ja, daar hebben we ook wel natuurlijk ervaringen mee. Dus daarom weten we ook een beetje hoe we het moeten doen. We doen het samen met de club, maar ook met de kern van Cambuur, Dus de supportersvereniging. Ook die zeggen steeds, wij willen het gezellig houden, het stadion. En die paar raddraaiers die het verpesten voor de gezinnen, die willen we niet. En daar zijn we op voorbereid, natuurlijk zijn we niet naïef. Maar bijvoorbeeld ook deze nacht om twee uur s'nachts... waren er nog 6000 supporters twee uur s'nachts om hun uh, spelers welkom te heten. En er is geen wanklank gevallen. Dus dat kunnen we, en dat blijven we doen. Ja. En we zullen ook iedereen welkom heten, ook van de tegenpartij. En als we het van twee kanten sportief doen, dan kunnen we het aan. Ja, maar dat is een beetje naïef natuurlijk. Ik bedoel, er zijn altijd raddraaiers, ook bij de tegenpartij. Daarom is het ook heel goed dat we nu met de, de, de supportersvereniging en de club zelf... we weten wel ongeveer uit welk hoek de wind verkeerd kan waaien. Dat we daar ook maatregelen voor nemen. Ik ben ook samen met andere voetbalburgemeesters... doen we regelmatig uh, stadionverbod op mensen. Dus, ja. En Dat moet ook over de grens gaan. Dus Iemand die een stadionverbod heeft in Rotterdam... moet ook bij ons niet welkom zijn. En omgekeerd, de bij supporters die bij ons een stadionverbod hebben... Die moeten we ook niet naar Ajax sturen. En hmm. daar hebben we elkaar nodig. En ja. de minister heeft ook gezegd dat hij dat gaat ondersteunen. En de eerste wedstrijd, cambuur Heerenveen. Nou, dat wordt, dat wordt een van de sportiefste van het komende seizoen. Dat gaat ik dat u beloven. Ook, Het zou een mooie openingswedstrijd ja. zijn, hè? Ik zou er al Twitter als ik u was. Dat gaan we dan zeker doen. Maar ik, ga het, ik, ik geef het toe, ik ga het meer doen. <laughs> Oké, okay. iedereen die hem wil volgen. Apenstaat, Kroon en Vert. En dat is D op het eind. En Meneer... kronen met de zee. En kronen met een zee. Ja. Hebben we alles gehad. Ja. Meneer Kronen, ik dank u voor het gesprek. Graag gedaan. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Hier is Anouk Thijzer, ook met een apenstaartje ervoor. Ja, ja inderdaad. Alle grote nieuwsites besteden aandacht aan de dood van de Italiaanse oud-premier Andreotti. De krant Corriere della Sera heeft veel foto's op de website gepubliceerd waarin zijn carrière langskomt. La Repubblica schrijft dat een prominente politieke figuur uit het naoorlogse Italië is overleden. Voor de Nederlandse kranten NRC en Parool... komt het nieuws over het overlijden van Andrea Tutelaat voor de avondkrant. NRC opent met een grote foto van het bedekte lichaam... van de Curaçaose politicus Helman Wiels, die gisteren is doodgeschoten. De krant heeft ook nog een interview met Wiels van afgelopen donderdag. En schrijft in een analyse dat de linkse nationalist... juist gematigder aan het worden was. De grootste papiamentstalige krant op Curaçao, Extra... heeft op de website veel foto's van het nog onbedekte lichaam van Wiels... vlak nadat hij werd doodgeschoten. Extra geeft ook aan dat de moord opmerkelijke cijfers met zich meebrengt. Het gebeurde namelijk op de vijfde dag in de vijfde maand om 15:55 uur 55 lokale tijd en Wils zou eind dit jaar in december 55 jaar worden. Wils wordt vaak vergeleken met LPF-politicus Pim Fortuyn, die vandaag 11 jaar geleden werd doodgeschoten. Iets wat nog steeds wordt herdacht. RTV Rijnmond sprak met een groepje Fortuyn-aanhangers bij een kleine herdenking in Rotterdam. Kunstenaar Jack Terrible las een speciaal voor deze gelegenheid geschreven gedicht voor. Your service. Pim Vertuin was het boegbeeld van Nederland. Pim was volop op tv en stond steeds in de krant. Pim nam de Nederlandse samenleving op de schop. Linkse Nederlanders sloegen zichzelf tegen de kop. Pim haalde scherp uit naar een echte geloof. Moslims en linkse Nederlanders bleken niet doof. Vriend Pim werd daarom doorzeerd met kogels. En linkse politici fluiten daarom nu als vogels. De slimste van de politici is al jaren dood. Maar zijn gedachtegoed ligt niet in de goot. Het viel uh, de verslaggever van RTV Rijnmond op dat maar weinig mensen zijn afgekomen op de herdenking. En uh, dat legt ze voor aan de woordvoerder van de stichting Vrienden van Pim. 1,3 miljoen stemmers en dan blijft dit kleine groepje blijft achter. Ja, ik vind het geweldig dat deze er zijn. Dus... Niet iedereen kan vrijnemen om hierbij aanwezig te zijn. Ja, maar dit is toch verdrietig? Het zijn drie mensen, vier mensen. Ja, geweldig dat ze er zijn. Je kan hier vrij rondlopen in Nederland. Kijk maar naar Syrië. Hoe belangrijk is het dat je dus uh, niet vermoord wordt om wat je zegt? Wat voor tuin dus uh, gedaan is. En dan hebben we tot slot nog een vakantietip voor koning Willem-Alexander. Koning Harald van Noorwegen heeft vorige week een bijzondere reis gemaakt. De 76-jarige koning bracht een geheim bezoek aan de Yanomami-indianen in Brazilië. Deze indianen zijn een van de grootste nog geïsoleerd levende indiaanse volkeren in het regenwoud van Zuid-Amerika. De koning zei vooral onder de indruk te zijn van de manier waarop de Indianen geluiden van dieren nabootsen om ze te kunnen vangen en opeten. Ja, ik fascineer ja. en horen dan ettelingen dieren dat lokken een filzet en die kan voor max van jaguar tot apato tot geel. Ja, daar begeeft zijn stem het. Ja, goed. Ik zou niet na kunnen doen. Nee, Dankjewel, je wel, Straks correspondent Dick Draaier heeft net een ooggetuige gesproken... van de moord op de Andriaanse politicus Wiels. We hopen daarna zes uur meer over te kunnen horen.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 Een van onze sterke punten is uw wegwijs maken in de complexe wereld van arbeidsvoorwaarden, zodat u tijd overhoudt voor wat u het liefste doet, ondernemen. We zijn dus een soort extra medewerker van Leenstra Vastgoed. We verhuren geen winkelruimte, we taxeren geen kantoorpanden, maar we voorkomen wel dat door verzuim van werknemers uw eigen kantoor leeg komt te staan. We hopen spoedig van u te horen. Bel even Apeldoorn of bekijk ons cv op centraalbeheer.nl slash zakelijk.